Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeam 50 mensen zijn tot nu toe levend onder het puin vandaan gehaald. Volgens de Mexicaanse president zitten er nog meer overlevenden vast onder ingestorte gebouwen, onder wie een medewerker van de ingestorte school. Er was sprake van dat er een 12-jarig meisje vast zou zitten met de naam Frida Sofia, maar het lijkt erop dat zij helemaal niet bestaat. De transportsector reageert afwijzend op het nieuws dat het volgende kabinet mogelijk met een kilometerheffing voor vrachtwagens komt. Volgens brancheorganisaties TLN en Evo moet een kilometerheffing voor al het verkeer gelden, anders staan we straks betaald in de file, zegt TLN. Evo zegt dat duurder transport niet leidt tot minder transport en dat de consument uiteindelijk de rekening betaalt. FC Barcelona vindt dat Catalonië onafhankelijk moet worden. De club steunt de wens van de meeste Catalanen, staat in een verklaring op de website. De Spaanse voetbalbond heeft herhaaldelijk gezegd dat FC Barcelona bij een afscheiding van Catalonië uit de Spaanse competitie zal worden gezet. De rijkste vrouw ter wereld is overleden. Het is Liliane Bettencourt, de eigenares van L'Oréal. Ze was 94. Betancourt had een geschat vermogen van 33 miljard euro en was dementerend. Daarvan werd door sommigen misbruik gemaakt. Zo werd een bevriende fotograaf veroordeeld omdat hij haar 400 miljoen euro had afgetroggeld. Soortgelijke beschuldigingen tegen oud-president Sarkozy zijn nooit hard gemaakt. De vier profclubs die vanavond speelden in het bekertoernooi van de KNVB hebben zich niet laten verrassen. PSV won met 4-0 van SDC Putten. Pec Zwolle versloeg VV de Meern met 5-0. VVV Venlo won in Veghel met 3-0 van Geel 38. En FC Groningen kwam in Utrecht tegen Hercules op achterstand, maar won uiteindelijk met 4-2. Het weer, vannacht blijft het droog, minima tussen 7 en 11 graden. Morgen in het oosten geregeld zon, in het westen meer bewolking en een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was.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 If you'd like to visit my group's website, you can find it at www.onealternative.com.